Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een dag nadat Trump nieuwe wereldwijde importheffingen aankondigde, komt de Amerikaanse president nu al met een wijziging. De heffingen worden 15% in plaats van 10%. Trump kwam gisteren met de nieuwe heffingen als een reactie op de beslissing van het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Die zette een streep door de eerdere invoerrechten. De president deed daarvoor een beroep op een speciale noodwet, maar volgens het hooggerechtshof had hij dat niet mogen doen. Trump vindt dat besluit een schande en noemt de rechters gekken. Hij zegt dat hij zich bij de nieuwe heffingen baseert op een andere wet. Slowakije wil dat Oekraïne vaart maakt met het herstel van een olieleiding die door het land loopt. Al een maand is de aanvoer van Russische olie naar Slowakije gestremd... door een aanval op een grote pijpleiding in Oekraïne. De Slovaakse premier dreigt Oekraïne af te sluiten van de noodstroomvoorziening... als de leiding niet snel wordt gemaakt. Een groots opgezette wereldtop van vijf dagen over kunstmatige intelligentie in India heeft niet veel opgeleverd. Er waren tienduizenden mensen onder wie kopstukken van techbedrijven en leiders uit meer dan honderd landen. De bedoeling was om te praten over wereldwijde samenwerking en een internationale strategie over een veilig, inclusief en betrouwbaar gebruik van AI. Iets concreets is daarover niet afgesproken. Wel werd er ruim 250 miljard aan investeringen toegezegd. In de eredivisie heeft PSV gewonnen van SC Heerenveen. In het Philips werd het 3-1. De Eindhovenaren kwamen in de 21ste minuut op achterstand... maar wonnen uiteindelijk na doelpunten van Perisic, Bo Bo Bo Boadou en Pepi. Er staan vandaag, vanavond nog meer wedstrijden op het programma. NAC speelt tegen Volendam en Ajax tegen NEC. Het weer, het is bewolkt en vanuit het westen trekken er buien over het land. Vannacht daalt de temperatuur amper...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 En welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk Mainstage. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdag van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Laatste show is de update. En natuurlijk de team boven, beste platen. Straks in het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in het de derde uur vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië, met DJ Cavaschelli. Vraag een hoop lekkere muziek en een hoop nieuwe muziek. In ieder geval 2026. En heel veel oude muziek wat in een nieuw jasje is gestoken... En uh, ja, de eerste volgende plaat is van uh, Ralph Rosario en Bob Sinclair met Take Me Up. Waarschijnlijk herken je het wel, alleen het is uh, ja, een beetje aangepast. Luister en geniet mee. CFM Zandvoort, jouw warming-up voor jouw stapavond. Music, music, music, music, music, music. On the Nightwalk Main Stage. Right now on your favorite radio show. The Nightwalk Main Stage. Away. Tafelmuziek van Marco Trial met On the Dancefloor. Sivim Zandvoort, hem me ook mee steeds een beetje shownieuws voor je. Nou, moet ik zeggen. Shownieuws, het we vandaag een beetje tegen. Jacob, die, ja, als je het leuk vindt, maar hij treedt op op 12 oktober in de Zygodome hier in Amsterdam. De Amerikaanse rapper kondigde afgelopen maandag een wereldtournee aan in het kader van zijn nieuwste album, The Fall of. En zijn eerste album sinds uh, vijf jaar weer. Dus uh, hij heeft vijf jaar op zijn reet gezeten. En nu denkt hij van, ik ga weer een nieuw album uitbrengen. En ik plak hem meteen een tour aan vast. En ik kom meteen naar Nederland. Hoe fantastisch is dat? Schrijf dat op je agenda als je fan bent van Jacob. Hij is er op 12 oktober in de Ziegodoom in Amsterdam. Hij is inmiddels al 41 jaar oud, de rapper. En uh, met zijn wereldtournee gaat hij langs Noord-Amerika, Europa, Australië... Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. En in Europa staan optredens in steden als Antwerpen, Parijs, Hamburg... Kopenhagen op de planning. En natuurlijk de Ziegodoom in uh, Amsterdam. Ja, ik ga geld vragen voor de Ziegodoom. want uh, ik heb het nu wel erg vaak gezegd. Hè. En nog meer, uh, nog meer leuk nieuws. Nou ja, leuk nieuws... Nieuws. Ik zeg het al, het viel een beetje tegen vandaag. En uh, ja, ik had nieuws. En nu is het nieuws ook in één helemaal verdwenen. Ja, je wil het niet weten. Het is, uh, het is een, beetje, een beetje jammer. Ik had heel mooi nieuws. En op een of andere manier is het uh, ja, verdwenen. Misschien dat we het dan kunnen vinden. Ja, de computers en muizen uh, ze doen alles wat ze wel en niet moeten. En af en toe dan heb je in ene heb je het weer gevonden. En dan, uh, en dan werkt het in één weer. Dus, uh, maar het uh, valt een beetje tegen. Brouwtje ben ik breng voor het eerst in uh, ruim twee jaar weer solo muziek uit en aan een stage en twee uh, uitverkochte psychodome shows met F10 komt de single uh, Iedereen gaat vreemd uit en dat gaat allemaal over haarzelf zo schijnt dus uh, en de rest van het uh, verhaal is uh, geblurred dus uh, ja, ik uh, maak ook gebruik van een computer, Zie je, we hebben wordt genoeg gelul. Muziek, daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Een hoop lekkere muziek. Onderweg zometeen Street uh, Slang. Street Slang. Street Slang, hoe je het ook wil noemen. Met uh, Everybody Come On. In de Harry Romero remix. Maar eerst eerste hoor je hier uh, KPD... It blew up. I tell you what, jacking. Oh man, no, no, no, no. House music was good, was hot. Okay, cool. Okay, cool. Jack, jack. jack. Yes, yeah, so I said, all right, house music. He said, okay, time to jack, jack, jack. jack. House mountain, I believe, Jack, no way back. A house move, you know. Jack, move your A house move. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Jack Jack Dono, dono, dono, dono, baby, dono People in the place, if you're with me, then come on Either nothing, and if you do it with me, come on Shaking your hands up everywhere, baby, come on Dono, dono, dono, dono, baby, come on Nightwalk main stage Playing all the hits All the hits On ZFM's Nightwalk Mix en daarvoor Street Slime met Everybody Come On in de Harry Romero uh, remix. Zie we hebben ze voor het party-update? Wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdag 21 februari 2026. Nou, zoals, zoals altijd gaan we eerst even naar de Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash begint om 11 uur nu tot 5 uur in de ochtend. Vindt het natuurlijk plaats in de Escape in Amsterdam op het Rembrandtplein. En voor meer informatie check over de website escape.nl. En de line-up is een ander van onze eigen Zandvoortse Remundo. Zoals wij hem kennen heet hij officieel Raymond Teunissen. Remundo uh, is de DJ-naam, artiestenaam. En vanavond uh, draait hij zelf natuurlijk achter de dek zoals altijd op de zaterdagavond. Maar ook heeft hij vandaag een paar DJ's uitgenodigd. Tommy, The Last Noise, Frederick Abbas, Janto en Sexy Mr. S zijn allemaal aanwezig op het feestje van Remundo, Oftewel Brainwash in the Escape in Amsterdam. En uh, normaal gesproken hebben we natuurlijk altijd uh, encore in de melkweg in Amsterdam. Nou, ik hoor er niks meer van, ik krijg ook geen berichtjes meer van. En uh, 9 van de 10 keer hebben ze andere feestjes in de zalen. Maar ik heb wel een ander feestje als je fan bent van een beetje R&B muziek. R&B Lovers Amsterdam is vanmiddag om 4 uur begonnen. Het duurt tot 10 uur vanavond in de Panama. En voor meer informatie checken we de website Panama.nl. Daar vind je al die informatie. En natuurlijk uh, de thuishaven in Amsterdam. Zit natuurlijk naast A5 bij Sloterdijk. Vandaag thuishaven Prunk. 10 hour setje. Is vanmiddag om 1 uur begonnen. Duurt tot 11 uur vanavond. Op het Thuishaven-trein. Op de contactweg. Als je denkt van waar is het nou precies. Dan moet we checken even de website thuishaven.nl. Met de prunk. Punk. 10 uur setje. En in de loods onder andere Aad, Ben Diggins, Piem en Stefan Messar. Dus een gezellig dagje. Vanmiddag om 1 uur begonnen. En duurt tot vanavond 11 uur. En dat is voor ook de party-updater. Als dus je denkt, van well, ik heb helemaal niks leuks gehoord. Geen leuke feestjes. Check even djguide.nl. Dan vind je alle feestjes uh, er en der in Nederland. Uh, wat er allemaal plaatsvindt vanavond. En ook uh, in de toekomst. Dan gaan wij door met muziek. Gabriel Hoe je nu met uh, Keep On. The Nightwalk Main Stage. Saturday's 9 to midnight on your number one. C-C-C-C-F-M. Right now on your favorite radio show. The Nightwalk Main Stage. In een nieuw jasje gestoken. En daarvoor horen we Gabriella Canushi met A Keep On. Zie je van Zandvoort. Daar komen we ook mee steeds. Iedere zaterdagavond zijn we bij hem. Van 9 tot minder hier op de lokale omroep. Zie je van natuurlijk het beste van dance, Arnbier een beetje pot tussendoor. door. Laatste shownieuws, de party update. En natuurlijk de 10 boven de beste plaat van Dans. Daar is het nu tijd voor. Deze week op 10. Mr. V. Luke van Dijk. En Jordan Brando met Just Dance. Op 9. Frank Rizardo. En Ethan Waltz met Look Good. Op 8, Andrew Oliva en Benji met NAP. Met 2 P's, de NAPP. Extended Mix. Op 7 deze week, Dennis Quinn met de Booty Call. Op 6, Supernova met Velvet Avenue. Op 5 deze week, Josh Baker. Page Cavell en Silva Bampa met Feel This Way. Op 4 deze week, Evan McVicker met Share The House. Op 3, Reboots en Choke met House Call. Op 2 deze week, Milk en Mallcraft met Just the Way You Are. Een is ook een oude plaat in een nieuw jasje gestoken. Deze week een nieuwe nummer 1. Een nieuwe nummer 1 in de Nightwalk 10. En die is van Trace met Good Time. En je hoort hem nu hier op TFM Zandvoort in de Nightwalk Mainstage. De nummer 1, Trace met Good Time. Everybody's going to the party,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 Are you ready? Saturday night, your dance night on ZFM. Playing all the hits on ZFM's Nightwalk. Round and round Dat was muziek van Jaden, eh... Uh, Jaden samen met uh, David Quetta. Die hebben samen naar, &E, naar uh, Stranger Things zitten kijken op Netflix. Ja, we maken geen reclame. Die film strange. Nou ja, film, het is een serie. Nou ja, de laatste... Het laatste seizoen waren eigenlijk wel allemaal losse films. Want uh, ja, ze duurde best lang voor mij pakken bij 2,5 uur of zo. Die uh, ene laatste of die laatste uh, aflevering. Stranger Things. En daar kwam het nummer van uh, Diane Ross in, in, in, in voor met Upside Down. En uh, ja, ze dachten van uh, Jaden Bosch en David Guetta, dachten, Daar gaan we een remix van maken. Upside Down. Die hoorden je zojuist op de radio. En daarvoor hoorden we Ritchie met uh, Lux Musica. Nee, Love Musica. Ja, ik heb een gevonden, maar ik denk dat ik een andere sterkte moet hebben, want ik zie er nou niet echt beter. Hè. Ja, eruit zien doe je toch niet met een bril, vind ik, maar alhoewel, hè, sommige mensen hebben gewoon een gezicht voor een bril. Ik dus niet, hè. Steve de, het eerste uur zit erop. Niet getreurd zometeen, als je erop zit te wachten. Het nieuws en weer en dan is het tijd voor DJ Mouse op. Het zijn Global House Vibes en straks in het derde uur... vliegen we naar Italië met het best van de clubset Italië... met DJ Cavascheli. Vroeger, even muziek. Onderweg zometeen. Houdfried, uh, de collega van de radio. Vroeger kwam hij wel eens in de, in de Watertour... bij uh, Edwin de Wit. Edwin Keur, zoals jij hem kent, hè? Heb ik nou wat verklappen wat ik niet mag verklappen? Ja, hè? Rob van der Velden, uh, die kennen we ook allemaal. Hij heet tegenwoordig uh, Rob Harms, zoals hij in werkelijkheid heette. Vroeger hadden ze allemaal een radionaampie, ik ook, maar... Uh... Ik heet gewoon, uh, ja, zoals ik heet. Uh. Zie je hem z'n antwoord? James Brown onderweg. In de Layback Luke remix. Layback Luke remix moet ik zeggen. Het uh, Sex Machine. Maar eerst doe je hier uh, ja, James Brown. We gaan James Brown gewoon opzetten. Wat dacht je daarvan? James Brown in de, in de Layback Luke remix van Sex Machine. Ik zeg tot zometeen, na de break. Right now on your favorite radio show. The Nightwalk Main Stage.